Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Openbaar Ministerie eist levenslang tegen Ridouan Taghi en vier medeverdachten. Volgens justitie zijn Taghi en de andere mannen verantwoordelijk voor zes moorden en plannen voor nog eens zeven moorden. Verdachten in het Marengo-proces zouden er vooral op uit zijn geweest om angst te zaaien, zodat niemand naar de politie zou durven stappen. Het OM eist 10 jaar cel tegen kroongetuigen Nabil B. Dat is de helft van wat normaal gesproken geëist zou worden. Dat was al zo afgesproken, omdat hij bij de politie verklaringen heeft afgelegd. Er zijn twee mannen opgepakt voor de overval op de TFAF. Aan het einde van de ochtend sloegen vier gewapende mannen toe op die kunstbeurs in Maastricht. Er zijn geen gewonden bij gevallen. Jos was vlakbij toen het gebeurde. We hoorde ineens een hoop lawaai vanuit de gang komen. Ja, je hoort dan wat mensen gillen en wegstuiven. Dus uh, ik keek om het hoekje en ik zag dat uh, een viertal kerels bezig waren... een vitrine van een juwelenhandelaar te slopen. Uh, ja, toen heb ik mijn telefoon gepakt en het tafereeltje maar uh, gefilmd. Nou, dat filmpje check je op onze site en in de app. Of de mannen iets hebben meegenomen is onduidelijk. Twee mannen zijn dus nog op de vlucht. Het is niet voor het eerst dat er diefstallen zijn op de TEVAF. Het gebeurde ook al in 2010 en 2008...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 En misschien ook andere dingen op je telefoon, zegt deze verslaggever. This, for example, could be their location, their internet search history, or even their text messages. And since Friday, a number of advocacy rights groups as well as ordinary Twitter users have been sharing links, advice on people on how they can better protect their sensitive data. Ja, privacy experts zeggen dat het klopt. Veel apps zijn niet goed beveiligd of verkopen persoonlijke data door.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 ze is gestopt bij NPO Radio 5 een aantal weken geleden. En ze heeft weer een nieuw plekje gevonden bij Veronica... dus waar ze eigenlijk begonnen is en waar ze ook medeoprichter was. De cirkel is rond. De cirkel is rond, dus met 81 jaar gaat ze weer beginnen bij Veronica. Ik ben heel benieuwd wat voor programma ze daar gaat doen... en hoe leuk dat gaat worden. Toch geweldig. In 1960 begonnen met de oprichting van Veronica...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 En ook bij het weer van vandaag horen natuurlijk uh, lekkere zomerse klanken op de Zandvoortse radio. Ditmaal uit uh, de jaren 80 wederom een uh, lekkere plaat en, uh, van uh, Baltimora. Dat was de uh, Trashman Boy. Goedemiddag, Zandvoort. Welkom dat je erbij bent. En Wij zijn er tot aan vijf uur. En uiteraard hebben we ook het nieuws in het kort. Dat doen we na deze.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 Say it. green green grass, blue blue sky. You better. It... I'm De grote hit van dit moment, de single van George Ezra, was dat. En Cream, Cream, Crash. Het is tijd voor het Zandvoortsnieuws. Is er weer wat gebeurd, Obi jan Nee, nee, nee, weinig hè? Nou, vanmorgen keek ik uit mijn raam en ik zag allemaal kapot getrapte vuilnisbakken.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 Dan gaan we de gauw single van Elfenville en Big in Japan. Dit is Japan! En zo dadelijk gaan we het weerbericht met je doornemen. Kijken wat het de komende dagen gaat doen. Maar eerst nog even een lekkere plaat van Dusty Springfield.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 Dus uh, daar wachten we, is het wachten even op. Maar wellicht dat het wel live is, hoor. Ik, ik, ik heb het net opgezet, dus we zullen het even zien. Maar goed, het is mooi weer. Het is te zien, hè? Ja, ja, het is ja. heel mooi weer. Ja. Heel mooi weer. Goed, uh, wij gaan ons bezighouden met de, de aardse dingen, zoals de weersverwachting.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 De wind waait uit het westen en is meestal matig van kracht. En het wordt 22 graden volgende week vrijdag. dus Rico Schreuder. Dankjewel, Albert, voor het weer voor de komende dagen. En volgens mij is het weer wat slechter geworden dan dat je gisteren vertelde. Ja, ja klopt. Dat maar, idee heb ik in ieder uh, geval. Wordt elke dag weer geüpdate. Geüpdate dus door Rico, uh, ja, dus Rico het, Schreuder. Dus het wordt weer wat wisselvalliger. Wat, wat maar ja, als de zon er is, gelijk gebruik van maken en heerlijk in de zon gaan zitten. Zo is het. Nou, het weer is na nou te lezen. Uiteraard ook op De uh, Blok van uh, Rico Schreuder. Dat was het weer. En, en dan zitten wij in de studio. Kijk ons nou. Vriend, ik dacht ik bel je op. Is check, checken, is het waar? Ach, jongen, hart, toch op, ze was de moeite niet waard. Nou, mooi, dan kunnen we de kroegen veilig maken met elkaar. Zelfde tijd, zelfde rondje, is goed, ik zie je daar.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 Het mooiste meisje van de klas, is bij je landen, tussen ons is er iets We zijn weer terug bij af. We lijken wel weer 18 jaar. Nu snap ik waar, door zij is afgeknapt. Kijk ons nou, we zijn er! De nieuwe single van, van, van Snel en Meteor met, met Kijk, Kijk ons nou! Zo dadelijk uh, hoor je het uh, interview nog een keertje terug. Wat uh, gisteren onze collega uh, bij Goedemorgen Zandvoort hartstikke met Ernst Brokmeijer van de Zandvoortse Redesbrigade.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 die voor het eerst met hun kinderen gaan, kinderen misschien wel veel op het strand geweest, hebben eigenlijk ook niet nagedacht dat het misschien handig is om iets af te spreken. He, als ze met de trein komen of met de auto, he, ook met iets oudere kinderen, van goh, als we elkaar kwijtraken, zien we elkaar daar. Um, um, hebben ook niet bedacht dat het he, hoog en laag water, en dat je ergens op een strand met je spullen zit, en misschien een uur later verplaatst, waardoor je kinderen je niet meer kunnen vinden. Ja. Um, dus we zien altijd wel eventjes een, een piekje aan het begin van het seizoen.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 Hopelijk onze toekomstige livecards, daar zitten vlakken.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 Uh, um, uh, volgens mij hebben we dat twee ja. jaar geleden in, in, in een dramatisch weekend gehad die kans is dus antwoord klein ja. um, en daarnaast hebben we nog speciale waarschuwingsvlaggen die op gevaarlijke plekken neergezet kunnen worden rode en gele banners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 Dankjewel Ernst Brokmeijer inderdaad, voor de goede tips voor deze komende zomer. En hoe de reddingsligade zich uiteraard op het zomerseizoen voorbereid heeft, Albert-Jan. En ja, ik heb ook nog een mooi bericht, want de reddingsligade bestaat dit jaar 100 jaar.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 dat uh, Trends uh, Dus uh, heel veel internationale bezoekers... Uh, ook uh, in de Chin En die hoefden geen entree te betalen... maar er werd wel gevraagd... om een uh, donatie te doen aan uh, de Ja. Nou, dat bij elkaar heeft uh, 1000 euro uh, opgeleverd. En zo schreven de Redensmigade... ook wat uh, dollars, ponden en Deense kronen. Ja. Ook die zaten erbij. We moeten nog naar het grenswisselkantoor. Ook, nog. Ook, ook dat nog. Maar nee, geweldig initiatief. Uh, twee avonden feesten... Wellicht dit jaar meer van dat soort evenementen... met de reddingsbrigade als, als goed doel. Nou, dat zou heel mooi zijn. Ja. Ze kunnen het heel goed uh, gebruiken en ze doen goed werk. En nogmaals, het is uh, allemaal vrijwillig hè, daar. Dus uh, allemaal hardwerkende mensen... die zorgen voor uh, onze veiligheid op het strand. Wij gaan dan weer op naar het nieuws en uh, weer van drie uur. En daarna zijn we er nog twee uur lang. Zandvoort op zondag. Tot zo.